...met het NOS-journaal. Portugal vraagt de Europese Unie om noodsteun. Het land heeft geen andere keuze omdat er steeds meer rente moet worden betaald op staatsleningen. Het Portugese parlement stemde vorige maand tegen zware bezuinigingen. De regering stapte daarna op. Portugal heeft waarschijnlijk zo'n 80 miljard euro nodig. De Europese Commissie zegt het Portugese verzoek zo snel mogelijk in behandeling te nemen. In het Amsterdamse openbaar vervoer wordt vandaag gestaakt tegen geplande bezuinigingen. Tussen 10 en 2 rijden er geen trams, bussen en metro's. De gemeentelijke vervoerbedrijven zijn tegen de 120 miljoen euro die minister Schults van Haag op het OV in de grote steden wil bezuinigen. De actie krijgt op 12 april een vervolg in Rotterdam en op 20 april in Den Haag. Daarna volgen mogelijk nog hardere acties. Topoverleg in het Witte Huis over de begroting voor volgend jaar heeft geen akkoord opgeleverd. President Obama had de republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, John Boehner, en de democratische senaatsvoorzitter, Harry Reid, uitgenodigd om te praten over een compromis. Het overleg zit namelijk muurvast. De republikeinen willen 10 miljard dollar meer bezuinigen dan de democraten. De druk om het eens te worden is groot, want als er vrijdag om middernacht geen akkoord is, dan gaat volgens de Amerikaanse regels de federale overheid deels op slot. In de metaalsector is een nieuwe CAO afgesloten die voorziet in een loonstijging van 4,45 procent. Werkgevers die langdurig omzetverlies leiden kunnen vier maanden wachten met de loonstijging. In de metaalsector werken 330.000 mensen bij ruim 30.000 bedrijven. Manchester United heeft in de kwartfinale van de Champions League de uitwedstrijd tegen Chelsea gewonnen. In Londen werd het 1-0. Barcelona versloeg op eigen veld Shakhtar Donetsk uit Oekraïne met 5-1. Dinsdag zijn de returns. Van het weer vanochtend eerst wolkenvelden, maar in de middag ook zonnige perioden. Het wordt 11 graden in het noorden en 19 in het zuiden. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend. When it ain't the no way is what I These you laughing with bastards Just <laughs> Zie sí. I'm Als antwoord ook op tv. Zie F tekst tv op kanaal 45. 45. Cfm. Für mich bij je geboren, setz mijn hand op dich, Wil jeden moment geniessen dauer, ewiglich Bij dit is goed een leven Glück in me van vroes Willen losgegeven Ik Toast, bin trost Ben außer mir. Zom je? Reclaim your prize So you want my so love back my Why'd you let it slip away? Why'd you ever let me go? When the sand Angela 6.9 ZFN Z. Op 106.9. Straks meer. Z.F.M. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 7 uur.